9 uur, Herman Vriend met het NOS-journaal. In Wit-Rusland is ook de tweede man terechtgesteld... die verantwoordelijk wordt gehouden voor de aanslag op de metro in Minsk. Bij die bomaanslag kwamen vorig jaar 15 mensen om het leven. Gisteren werd bekend dat de eerste van de twee ter dood veroordeelde was geëxecuteerd. De 22-jarige mannen zijn veroordeeld voor de bomaanslag... maar internationaal werd gesproken van een schijnproces. Het bewijs zou zijn gemanipuleerd... en ook zouden bekentenissen met folteringen zijn afgedwongen. Zo'n 160.000 mensen hadden een petitie ondertekend... waarin werd gevraagd de executie te verhinderen. Maar een gratieverzoek werd deze week door president Lukashenko afgewezen. Bij de presidentsverkiezingen in Oost-Timor... staat zittend president Ramos Horta op achterstand. Met meer dan de helft van de stemmen geteld... staat hij derde van de twaalf kandidaten. Op één staat de linkse oppositieleider Guterres... en op twee oud-legerleider Ruak... Alleen de populairste twee kandidaten plaatsen zich voor de tweede ronde. De oud-vrijheidsstrijder Ramos Horta, die in 1996 de Nobelprijs voor de Vrede won, doet mee op persoonlijke titel. De twee andere favorieten hebben wel de steun van de belangrijkste politieke partijen in Oost-Timor. In Jemen is een Amerikaan gedood. Hij werd door twee gewapende mannen op een motor doodgeschoten toen hij naar zijn werk liep. De moordaanslag was in Thaïs de tweede stad van het land, iets ten zuiden van de hoofdstad Sanaa. Volgens de autoriteiten in Jemen zijn de daders militanten die banden hebben met Al-Qaeda. De eerste Formule 1 race van het seizoen is gewonnen door Jensen Button van McLaren. De Brit ging in Melbourne als eerste over de finish met twee seconden voorsprong op titelverdediger Sebastian Vettel van Red Bull. Buttons teamgenoot Lewis Hamilton, die van pole position was gestart, eindigde als derde. De tweede Grand Prix race is volgende week in Maleisië. Het weer, ochtends wat regen, vanmiddag droger met af en toe een bui en tijdelijk wat zon. Middagtemperatuur 9 graden aan de kust, tot 12 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS-journaal. Het nieuwe rijden, oftewel doorschakelen bij lage toeren, is hartstikke goed voor uw brandstofverbruik, maar ook wel een beetje saai.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 Pasen valt vroeg dit dus jaar. Want op beleefdelente.nl zijn het eerste kuiken en de eerste eieren gesignaleerd. En tot mijn enorme verbazing uh, las ik deze week op Twitter dat de Oehoe gezinsuitbreiding heeft gehad. Ik snapte er helemaal niks van. Ik heb dagenlang tegen zo'n zwart-wit schermpje aanlopen kijken. Uh, want er zijn nog steeds problemen. De webcam, de live webcam, die, die, die heeft geen beeld. Er zijn nog steeds technische problemen. Ik heb even gebeld met Geo Wassink. Die uh, volgde de Oehoe. En hij hoopt dat de live camera's begin deze week weer online zijn. Maar goed, er is dus een kuiken en daar zijn wel filmpjes van te zien. En Geo was ook uh, aangenaam verrast door het kuiken. Het is een record sinds 2002, vertelde hij. Toen uh, was het eerste ei namelijk op 16 februari gelegd. En nu hebben ze dus een beetje teruggerekend... dat dit ei zo om en erbij 10 februari moet zijn uh, gelegd. Dus een hele week uh, eerder. Het zou kunnen liggen aan de weersomstandigheden. Maar Geo denkt dat het vooral komt uh, ja, door de leeftijd van de oehoes. Het zijn wat oudere vogels. Het is een ervaren duo. En uh, ja, die durven wel wat vroeger te beginnen aan kinderen. Er is nu één kuiltje te zien. Waarschijnlijk liggen er nog twee eieren. Dat kan je namelijk niet zien, want het kuiltje waarin ze hebben gelegd is, is te diep. Maar we vermoeden dat er nog twee eieren liggen, dus dat is even afwachten. Maar... En zolang die camera's nog niet online zijn, ligt Geo daar dan zelf op zijn buik in de bosjes? Uh, uh, ja, hier. ineens in het tentje. Okay. <laughs> nou, het nageslacht is een feit. Als je heel goed kijkt op die filmpjes, dan kan je een heel klein, heel erg schattig pluizig bolletje zien. De ooievaars die hebben twee eieren nu. Ja, gisteravond nog, hè? Gisteravond is het tweede ei gelegd. Ik had in mijn tekst nog één eitje staan, maar gisteravond is er een het tweede ei bijgelegd. Nou, dat zou ook wel tijd worden, zou je denken. Al dat geflikvlooien in het openbaar. En met de warme lentedagen van de afgelopen week... Uh, nou, zal het met de komende andere vogels uh, de komende tijd ook wel hard gaan. Ja, Dan het dus, gaat dus goed. Jou. Nou ja, De oe heeft natuurlijk gewonnen, hè? eerste kuiken, yes. eerste jong. Uh, maar de slechtvalken, daar, liggen, daar ligt ook een ei. Uh, ik, ik zat net nog even te kijken, live is nu te zien. M Mannetje, vrouwtje zijn nu weg. En je ziet dat ei daar prachtig liggen tussen die, die steentjes. Heel af en toe zie je een zonnestraaltje daar overheen. Het is natuurlijk hoog op de toren daar uh, in, in de mortel. Uh, maar dat ene ei ligt daar... Prachtig um, bij. Er, er was wel heel veel gedoe. Afgelopen week. Er waren nooit bene vier slechtvalken uh, rond de toren uh, gesignaleerd. Ook nog een ander jong mannetje daarbij. Maar hoe dan ook, het is succesvol. Er is één ei. Um, komen is dus ook veel te zien. En ik ben een beetje jaloers. Want ik heb al drie jaar zelf een deze kast. En uh, ik heb wel een merel in de heg en een slechtvalk op de kerktoren. En dan ben ik verschrikkelijk. Uh, Vier op, maar niets in mijn kast. Ik ben wel van alles aan het proberen natuurlijk, soms verhang ik hem een beetje van het een op het andere jaar. Misschien zijn er wel te veel kasten in de buurt. En ik kijk dan ook veel op beleefde lente. Niet alleen om van die volgens te leren, maar ook om af te kijken hoe hangt die kast nou precies? En is er nou heel veel tak? Zijn er heel veel takken omheen of juist niet? Ik kan natuurlijk met Kees de Pater bellen, maar ik wil het eigenlijk een beetje zelf doen. Goed, nou veel succes dus en blijft u vooral kijken op beleefdelente.nl. Het is prachtig. De Royal Philharmonic Orchestra speelde Top Dog... van de Engelse hoboist en componist Seleney. Ooit, toen de winters nog streng waren en de tomaten nog naar tomaat smaakten... stonden de Nederlandse graanvelden vol met korenbloemen en lelies. Die korenbloemen zie je nog steeds wel... maar de roggenlelie is in het wild in Nederland uitgestorven. Dat wil zeggen, op één akkertje na, in de buurt van Eekst in het Nationaal Park Drentse A. Daar stonden nog vier achtergebleven wilde roggelelies. Op initiatief van onderzoeker Fred Bos... heeft Staatsbosbeheer deze week 300 extra bollen geplant... in die akker bij Eekst. Om de bedreigde roggelelie een duwtje in de rug te geven. Rob Buiten kijkt met Kees van Zond, boswachter. Kijkt toe hoe de bollen de grond ingaan. Er zijn er veel meer dan de natuurlijk. Even die naar aan de Handschoenen. Je hebt een aardig uh, legertje vrijwilligers uh, opengetrokken, Kees. Nou, dat mag je wel zeggen, ja. Dus ja. meer verwacht, uh, meer mensen gekomen dan ik had verwacht, ja. Allemaal op een, een klein akkertje waar uh, over een tijdje weer uh, het graan moet staan. Het graan, dat, dat is hier al ingezaaid. Uh, nu worden de, de, de roggelelis, die worden hier uh, ingepoot. Het lijkt me een fantastisch gezicht als die dingen hier tussen het graan staan te bloeien. Maar het, het is wel een bijzondere locatie, want dit was de laatste plek in Nederland... waar nog de echte wilde roggelelies Moet je eens even meekomen? Ik ga het je even laten zien, dan lopen we erheen. Harry, neem jij die bollen even mee? Dan, uh... dan zal ik je even laten zien waar ze van origine nog stonden. Dat was hier in die bosrand. Je ziet, het is een bosje van niks, stelt eigenlijk helemaal niks voor... Maar juist in deze bosrand, op het laagste deel, dus eigenlijk het natste deel... wat niet geschikt is voor, uh, voor die roggelelie is mij verteld. Dus uh, hij stond helemaal in de verdrukking, onder de, onder de bomen, in de schaduw. En toch heeft hij hier al die jaren heeft hij hier overleefd. Nou, en toen Fred Bos mij hier een keer mee naartoe nam... en die zei van, nou, kijk eens Kees, hier staan die dingen. Nou ja, dat was natuurlijk fantastisch om dat, uh, om dat weer terug te vinden. Het en... is wel een spectaculaire bloem, hè? Ja, het is de, de, de, de oervorm ja, oer, uh, van, uh, van, van de lelies, zoals je die in de winkel allemaal ziet, uh, ziet staan. En je kunt ervan houden of niet, maar hij is inderdaad heel spectaculair. Ja. Ja. Ja. Ja. En hebben jullie ook deze plek dus uitgekozen om 300 extra bollen te planten? Inderdaad. Ja. we even gaan kijken bij het werk? Ja, dat gaan we even doen. Oh ja, die moeten we. Wat weet je? En is het diep? Nee, dat is goed. 15 centimeter prima. Ja, dat is kind of... nou, ben je ja. kwijt. Heel ja, goed. nou, het werk is al klaar. Geweldig. Ja, zweet en op en de voorhoofd. Ja, hartstikke. Zeker erover uitspreken en afwachten. Kleine kuiltjes, centimeter of 15, 20 diep. Ja, bolletje ja, erin. Zeg maar tussen de 5 en de 15 centimeter moeten ze staan. En dan wordt hier uh, volgend jaar wordt hier weer heel ondiep geploegd. En uh, nou ja, doordat die ondiepe ploegen worden zeg maar, die, die jonge bolletjes... die, die zeg maar, tussen de bol en het maaiveld ingroeien... die worden als het ware losgesneden van de, van de oude bol. En zodoende vermeerdert die zich, want die komt weer in de volgende ploeg voor terecht. Vroeger uh, had je, had je natuurlijk, werd er geploegd met, met paarden. Dus dat ja, was één pk. En ja, wat konden die, die paarden ploegen? Ja, hooguit een keer 10 centimeter. Maar tegenwoordig, door, uh, door de moderne landbouwmechanisatie. Uh, werd er veel dieper geploegd. En, ja, en met dat, was gewas... onder, dat was de ondergang van de roggelelie. Ja, precies, dat was de ondergang van de roggelelie. En hij is, uh, hij is uh, met, met, met onkruidbestrijdingsmiddelen. He, natuurlijk, boeren die moesten geld verdienen. Dus uh, die konden, die konden die, dat onkruid van die roggelelie eigenlijk niet gebruiken in hun akkers. En uh, nou ja, daardoor is hij dus verdwenen uit het, uh, uit het landschap. Nou, nu, uh, nu krijgen we hem dus weer terug. Er gaan nog een paar uh, laatste bolletjes de grond in. Fred Bos, als je roggelelie zegt, dan zeg je in Nederland Fred Bos, u bent echt dé de deskundige op het uh, gebied van deze planten. Ja, dat is uh, zuiver toevallig. Ik ben eraan begonnen. En, uh, in 1911 schreef Elie Heijmans over een excursie naar Gieten. Dat is het volgende dorp. Voor de laatste keer over de Roggelelie. En 75 jaar later komt mijn artikel. En dan denk je, ik schrijf de necrologie. Maar het bleek geen necrologie, want hier in Drenthe... aan de rand van dit veldje waren nog een paar overgebleven bloemetjes. Dat was uh, een sensatie, want dat had na zoveel jaar niemand, maar dan ook werkelijk niemand meer verwacht. Nu, uh, meer dan twintig jaar later, staan we hier... en uh, worden er dus 300 bollen in dit akkertje waar ze vroeger gestaan hebben... Uh, worden ze teruggezet. En dit is een reservaatakker van Staatsbosbeheer. Ja, waar op een extensieve manier uh, nog graan wordt verbouwd... zoals het vroeger gebeurde. Ja, inderdaad. En ik heb een referentie, want... Uh, in Duitsland, bij een, een buurtschapje Govelien, vlakbij uh, Hietzakker, daar is nog een akkercomplex. Daar staan er enige duizenden en dat is, zoals uh, Van Hal dat in 1853 beschreef, een deeldierakkers zag oranje. Maar was het dan niet uh, net zo makkelijk geweest om gewoon te wachten totdat die laatste paar wilde uh, roggelelies die hier aan de rand van dit akkertje stonden dat die zich misschien spontaan over de, de akker zouden verspreiden? Nee, spontaan is dat niet geweest. Het is dus uh, de geringe dynamiek die de vroegere rogerbouw teweegbracht... dat de grond bewerkt werd, uh, dat je dus verspreiding kreeg van de bolletjes. Want zaad zetten doen ze eigenlijk niet. Het is voornamelijk van één kloon... En dat is zelfsteriel. Dus dat lukt niet. Dan moet je meerdere klonen hebben. Dus die, die, die bloem, die, de plant die heeft echt behoefte aan menselijke activiteit. Het is een cultuurvolger. Uh, een bepaalde dynamiek. En als je te veel dynamiek hebt, dan verdwijnen de bolgewasjes. En met te weinig dynamiek verdwijnen ze ook. Ja. Maar hij is dus uit Nederland verdwenen... vanwege ja, de, de extreme dynamiek van de, de mechanische landbouw. Dat, uh, dat heeft hem de, de ja, Ja, uh, want er wordt ook gezegd van uh, de gifspuit. Maar dat was voor die tijd al. En uh, Heijmans schrijft... Er ook over, en dat weet ik ook van mijn vader. In de winter werden de bollen uitgegraven, de bolle kwekers die wisten het ook al en dat was geld waard. Dan hoefden ze geen stenen te kloppen. Ja, wat, wat, wat betekent dit nou voor u dat die plant hier weer, weer terug wordt uh, gebracht in de vrije natuur? Nou ja, een soort bekroning van het uh, vele werk wat ik overigens met heel veel plezier dan heb gedaan. Het is gewoon een voor mij ook een verrijking. Dit is nog een kleinschalig stukje land en we staan hier tussen grafheuvels daar en een hunebed daar. Waar die roggenlelie dus helemaal bij hoort. Uh, ja, want ook uh, van het geopark de Honsrug heb ik mensen uitgenodigd uh, van het uh, hunebedcentrum. Dit is iets wat ook in het geopark past, want dit is een ijs, niet een ijstijdplant, maar een plant van het ijstijdlandschap. Maar tot wanneer moeten we nou wachten totdat we hem echt in volle glorie kunnen bewonderen op dit akkertje? Uh, nou, volgens Jaap van Tuil, de deskundige van de Wageningen Universiteit... Uh, zal een, een groot aantal deze zomer al bloeien. En wat er voor de rest aan akkeronkruiden uh, nog aanwezig is. Dat weet ik niet, maar dat zullen we gewoon monitoren. En de roggelelie is een onkruid. Het is, is een akkeronkruid, want uh, je hebt geneeskruiden, je hebt keukenkruiden en dan uh, denk je aan iets positiefs. En de boer denkt bij akkerkruiden, daar kan ik niks mee. Dan nee. heb je twee verschillende talen. De boer zegt onkruid, en dan de natuurlever zegt kruid en zegt, nou, ik noem het gewoon. Uh, onkruid, maar wel heel mooi. <laughs> Dat is het. We wachten het af van de zomer. Ja, ik ben heel benieuwd. U hoorde Virelaai, op de spier nummer 3 van de Engelsman Sir Edward Elger. Uitgevoerd door Simone Lamsma op viool en Juri Miura op piano. De prijs van olie en dus ook van benzine en diesel <coughs> sorry, is hoger dan ooit. Hoe lang duurt het nog voordat we meer dan 2 euro per liter gaan betalen? Aan de pomp merken we het nog het meest van de hoge olieprijs... maar onze hele economie is aan die prijs gekoppeld. En het kabinet dat lijkt zich nergens wat van aan te trekken. Dit kabinet steekt zijn kop in het zand als het gaat om de hoge olieprijzen. Er wordt nog steeds geïnvesteerd in extra snelweg. Er worden zinloos vliegvelden uitgebouwd op basis van rooskleurige aannames over de olieprijs. De maximumsnelheid is verhoogd en dat jaagt de gebruik omhoog. En als klap op de vuurpijl maakt dit kabinet de aanschaf van zuinige auto's duurder. Peter Polder, jij bent van Peak Oil. Leg nog eens even uit wat dat is, Peak Oil Nederland. Pico in Nederland is een, een stichting die uh, onderzoek doet naar de, de grote vraag hoeveel olie is er nog en waarom zijn die olieprijzen zo, uh, zo hoog. Ja, waarom zijn ze zo hoog nu? Ja feitelijk omdat uh, de olieproductie al, uh, al een jaar of, uh, of zeven stagneert. En omdat de makkelijk winbare olie, uh, de productie daarvan die valt steeds verder terug. Wat er dan overblijft zijn de, de hele dure olieprojecten in de, in de diepzee in de en de teerzanden en op de Noordpool. En dat betekent dat er uh, ja, eigenlijk een schaarste is aan goedkope olie. Olie wordt schaarser, de vraag neemt toe. Ja, en dat is uh, de andere kant van het verhaal. De, de vraag blijft gewoon uh, stevig doortekken. Zeker uh, door de opkomst uh, van China en India en een aantal andere nieuwe opkomende economieën. Maar ook omdat we hier in het Westen nog steeds gewoon uh, vrolijk blijven doortanken. Aan de pomp betaalt u nu voor 1 liter diesel 1,52 euro. 1 litertje euro loodvrij... 1,85 1 liter super. 1,92 euro. Bijna 100 euro, hè? Ja, ja, ja, ja. Kijk, man. Eén tankje. En ja, dat is nog diesel. Ja, hij zit wel vol weer hè? <laughs> Oké, okay, dank dankjewel. Tot ziens. Dag. De prijs in euro's van één vat ruwe olie is tot recordhoogte gestegen. 93,24 euro. En 24 cent. Dit kabinet lijkt wel helemaal blind voor het feit dat die olieprijs zo omhoog gaat en ook eigenlijk niet meer omlaag zal gaan binnenkort. Ja, nee, die steken absoluut hun kop in het zand. En als je ze vraagt naar uh, wat zijn jullie verwachtingen en, en hoeveel olie is er nog, dan doet dit kabinet alsof er nog olie genoeg is en er uh, ja, niets veranderd is. Sterker nog, jullie zeggen het beleid is gebaseerd op een oude en dus te lage prijs van de olie. Heel veel beleidsnota's zijn nog gebaseerd op, op aannames over de olieprijs van, van vijf jaar geleden. En toen dacht het CPB nog dat we nou, ergens rond 25 dollar per vat zouden gaan betalen nu. En in de verre toekomst. En ja, dat heeft gewoon, uh, zich gewoon bewezen niet te kloppen. Alleen heel veel van die beleidsnota's, zoals bijvoorbeeld de luchtvaartnota, uh, gaan nog steeds uit van die extreem lage prijzen. En zijn dus daarmee gewoon op drijfstand gebaseerd. Dat zegt niet alleen PICOR, dat zegt ook het Internationaal Energieagentschap. Die waarschuwt ook. Ja, nee, Fatih Birol, de hoofdeconom van het uh, Internationaal Energieagentschap... voert haast campagne om regeringen duidelijk te maken... dat er uh, fundamenteel iets gewijzigd is op de oliemarkt... en dat het beleid gericht moet gaan worden op het doorbreken van die afhankelijkheid van olie. Gaat een druppeltje verloren gaan, hè, met deze hoge prijzen. Ik wou net zeggen, het is net goud. Hè. Ooit je hoeveel betaald voor een litertje? Volgens mij is het uh, nu, dit is echt het record. Volgens mij wel een paar maanden geleden op de snelweg uh, dat het uh, 1,70 was. Maar uh, hier in de bebouwde kom uh, heb ik het nog niet meegemaakt. Uh. Dus, uh, maar ja, we hebben het er maar mee te doen. Uh. In het vervolg een diesel kopen of ofzo. Uh... Elektrische auto? Ja, dat zou helemaal uh, mooi zijn als er niet zulke hoge prijzen zijn. <lacht> nog even doorsparen, even blijven werken en uh, wie weet. <lacht> als we nu zeggen van... We gaan nu echt inzetten op duurzame energie. Als het kabinet dat nu zegt, kan dat nog? Is dat nog niet te laat? Nou, als het om olie gaat, uh, zijn we te laat. Want uh, die switch maken gaat je zeker 20 jaar kosten. Ja, die, die tijd hebben we niet meer. Uh, olie gaat van nu af aan steeds schaarser worden. Dus dat betekent dat we ja, de, de komende 10-20 jaar last gaan hebben... van hoge olieprijzen en steeds schaarser worden de olie. En dat uh, betekent dat uh, ja, we onze economie daarop moeten gaan aanpassen. Hoe dan? De allerbeste maatregelen die we kunnen nemen is echt heel structureel denken van hoe krijgen we die olieconsumptie omlaag. En hoe krijgen we onze afhankelijkheid van de olie omlaag. Want hoe lager dat is, hoe minder grote risicofactor het is voor onze economie. Ja, op die manier zullen we met z'n allen moeten gaan kijken naar hoe kunnen we deze economie draaiend houden met substantieel minder olie. Ja, en dat gaat er heel anders uitzien dan dat het er nu uitziet. Omdat nu echt alles gebaseerd is op olie. We zijn eraan verslaafd. Ja, we zijn verslaafd aan, aan goedkope olie. En uh, ja, zoals altijd is uh, stoppen met een verslaving uh, uh, lastig en uh, doet even pijn. Maar als je echt wil, kom je er doorheen. U hoorde het rondo uit het klarinetconcert nummer 10 in Besgroot van de Duitse Karl Stamitz. Uitgevoerd door de Nicolaus Estrazi symphonia met als solist Kalman Berkes. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. Veel vleesetende dieren blijken een gemuteerd smaakcentrum te hebben. Ze kunnen geen zoet proeven. Dat schrijven onderzoekers in Proceedings of the National Academy of Sciences. Van katten en van vampiervleermuizen was dat. Nee, vampiervleermuizen was dat al bekend, maar het blijkt dus om meer vleeseters. Moet ik het even doen? Sorry, die vampiervleermuizen. Ik begin opnieuw. Van katten en van vampiervleermuizen was dat al bekend, maar het blijkt dus om meer vleeseters te gaan. Zoals bijvoorbeeld tuimelaars. Die proeven zelfs geen bitter. Dat is niet ontwikkeld en dat komt volgens de onderzoekers... omdat ze hun prooi in één keer naar binnen schrokken. Ook bij mensen komt dit fenomeen voor. Een kwart van de mensen heeft minder smaak voor bitter. Of dat komt omdat ze nooit bittere dranken zoals koffie of bier drinken... dat vertelt het onderzoek niet. Goed nieuws. Vorige week was ecologisch adviseur Betters Buizer studiogast in Vroege Vogels. We spraken met hem over het verbod op groene bestrijdingsmiddelen... Zo zouden producten als spiritus tegen luizen of een beetje zout tegen het onkruid... vanaf 1 juli niet meer verkocht mogen worden. Tenminste niet als bestrijdingsmiddel. Dit tot woede van veel biologische tuinders. Nou, ze hebben in Den Haag blijkbaar de uitzending gehoord. Want staatssecretaris Henk Bleker van Natuur stelt nu voor... om de groene bestrijdingsmiddelen tot eind 2013 te gedogen. Dat geeft de producenten meer tijd om een officiële toelating te krijgen... voor deze gewasbeschermers. Maar kan de vlag uit? Bertus Buizer. Uh, ja, even mag de vlag uit, maar het is een hele goede keuze ook van de staatssecretaris uh, om uh, hiervoor te kiezen, uh, dat uitstel. En ik moet ook zeggen dat het, de reacties van heel veel burgers echt uh, fantastisch is geweest en het heeft ook gewerkt. Alle politieke partijen op na hebben positief gereageerd. Dus dat is, uh, laat het duidelijk zijn dat dat ook heeft geholpen, ongetwijfeld. Uh, maar wat wij vorige keer in de uitzending hebben gezegd dat de CTGB heel anders moet gaan denken, dat weten we nog helemaal niet of dat gaat gebeuren. En dat moet wel. Dus uh, nu is er wel wat uitstel, maar als uh, de producenten straks weer hoge kosten voor toelating moeten gaan betalen... dan zijn we toch nog weer terug weer af. Ja, dus het moet niet uitgesteld worden, maar gewoon afstel. Exact. Een kringloopbericht. Het is het zoveelste hoofdstuk in de landelijke statiegelddiscussie. Terwijl staatssecretaris Atsma van Milieu vorige week besloot om de 25-cent-regeling op grote flessen af te schaffen, wil de gemeente Amsterdam het juist behouden. De stad denkt nu zelfs na over een eigen statiegeldsysteem. Wethouder Maarten van Poelgeest van Milieu snapt niks van het plannen van Atzma. Volgens hem zorgt het afschaffen voor meer zwerfvuil en kost het de gemeente een vermogen om het op te ruimen. Amsterdam staat overigens niet alleen. Veel gemeenten zijn voor het huidig systeem, waarbij 95% van de jaarlijks bijna 700 miljoen verkochte flessen wordt ingeleverd. Vlees. Bazen komt eraan en dat is goed te zien in de supermarkten. Volgens Wakkerdier is het de periode dat flink wordt gestund met het bio-industrievlees en niet duurzame eieren. Uitzondering is de plus dat deze week bekend maakte: helemaal geen scharreleieren meer te verkopen, maar alleen nog eco-eieren en vrije uitloop-eieren. Overigens tot woede van de Nederlandse pluimveesector die zich in zijn hemd gezet voelt. Een andere opmerkelijke stap komt van C1000. Die stunt deze week met biologisch vlees. Opmerkelijk, want volgens Wakker Dier behoort de supermarkt tot de slechtste als het gaat om dierenwelzijn. Sjoerd van der Wouw van Wakker Dier. Ja. Buizen te joeg even op. Oh, dat we zijn we weer ja. neergestreken. Dat weilandje daar verderop. Ja, dat weilandje daar verderop. Al die, dit is al die stippeltjes die je daar ziet, die komen we straks... Op. Kijk, dit is Nico de Haan natuurlijk. Die Met Jeanette Paramoor, ja. Die herkennen we uit duizenden. Die gaat natuurlijk praten over vogeltjes en niet over schoudercarbonades. Hebben we inmiddels uh, Sjoerd van de Wouw voorstaan, van Wakker Dier? Er nou, wordt er ook gezocht in onze moderne apparatuur. Nee, Sjoerd is helemaal weg. Dat is toch altijd nou, lastig te vinden, u, he, dat biologische vlees, net als in de supermarkt. Krijgt u hem later nog een keer. Van, van urine wisten we al dat het nuttig kan zijn als bemesting. Maar nu is daar iets nieuws bijgekomen. Elektriciteit uit urine, oftewel gele stroom. Een praktijkproef in een rioolwaterzuiveringsinstallatie in Groningen laat zien dat dat kan. Ammonium uit de urine wordt omgezet in gasvormige ammoniak. Dat drijft een brandstofcel aan waardoor elektriciteit ontstaat. Als de plasjes van alle Nederlanders in gele stroom worden omgezet... is dat genoeg voor een jaarverbruik van 30.000 huishoudens. Zou je daar dierlijke urine bij optellen, dan verdrievoudigt de stroomproductie. Einde van het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. U hoorde Pretty Peppy uit de film The Artist. Die Artist gezien, Janine? Nee. Ach, fantastisch. Ja. Ach, fantastisch. Geweldig. Gaat allen die Artist zien. Um, op muziek van de Franse componist Ludovic Boegs. Uitgevoerd door de Brussels Philharmonic. Onder leiding van Ernst van Tiel. Nou, met de geurto gaat het heel goed. Met de geurto gaat het heel goed. Gaat het heel goed. goed. Zo is dat. Ja. Natuurlijk, Henk. Afgezien van staatssecretaris Bleker... weet inmiddels iedereen dat het helemaal niet goed gaat met de grutto. De belangrijkste oorzaak daarvan is de intensieve landbouw. Waar haalt Henk Bleker zijn grote vertrouwen... in de natuurbeherende kwaliteiten van de boer toch vandaan? Nico de Haan, ambassadeur van Vogelbescherming Nederland... Hey, we hoorden hem net ook al, hè? Nico de Haan... heeft de vogels op een rijtje gezet... die de dupe dreigen te worden van Blekers nieuwe natuurwet. En de grutto hoort daar zeker bij. Samen met Gerrit Gerritsen van Vogelbescherming Nederland en Jeanette Paramor... gaat hij grutto's kijken in een moerasgebied net buiten Zwartsluis. Want daar zitten ze nog volop. Nog wel. Ja. Buizen te joeg ze even op. Want ze zijn nu weer neergestreken. Dat weilandje daar verderop? Ja, dat weilandje daar verderop. Al die, al die bruine stippeltjes die je daar ziet... Die komen straks wat dichterbij. Dat zijn de grutto's die grote groepen bij elkaar staan. En dit lijken wel ondergelopen weilanden. Ja, dit, is, uh, dit wordt speciaal voor de, voor de natuur en voor de als beheerd. En hier zit overal hier in Leilanden plasdras staan. Ja. ja, en dat is een feestje voor de grutters. Dat hebben ze nodig als ze terugkomen uit Afrika. dan heb je natuurlijk een heel eind gevlogen. Zo'n 4.000, 5.000 kilometer. Wel wat tussenstops gemaakt. Maar dan komen ze toch fel over been hier aan. En dan, uh, ja, ze hebben van die lange snavels waarmee ze in de grond kunnen peuren... waarmee ze wormen willen pakken. Dus dan zoek je vooral vochtige weilanden op. En die zijn er niet zoveel meer. Maar hier en daar... Hallo? Uh... Hallo? Ja, Nee. Nee, de verbinding is echt verbroken. Uh, er is op dit moment geen contact met vroege vogels. Tussen het radiohoofdkwartier in Hilversum en het kapitol in Schravenland is er iets technisch mis. En u weet hoe dat gaat met een storing. Het is nooit bekend hoe lang die duurt. Misschien moet er alleen iemand het juiste knopje omzetten om alles weer te laten werken. Maar het kan ook minuten gaan duren voordat een man met een soldeerbout het kapotte piefje heeft gerepareerd. En zo lang praat ik niet door, dat doe ik u niet aan. Ik zal even een muziekje opzetten. Ja, we, we, we schoten even, uh, u bent weer live, uh, live uh, ja, verbonden met het kapitaal. Dier? We schoten even van de zender. Ja, het is hier natuurlijk ook een beetje improviseren, altijd maar in het bos met die radioverbindingen. Maar we zijn weer terug. Ik Kijk even naar onze regisseur. Gaan we terug naar Nico de Haan, Janet Paramoor over, uh, over de grutto. Ja. Buizen te joeg even op, want ze zijn nu weer neergestreken.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 En dan uh, ja, ze hebben ze van die lange snavels, waarmee ze in de grond kunnen peuren, waarmee ze wormen willen pakken. Dus dan zoek je vooral vochtige weilanden op. En die zijn er niet zoveel meer, maar hier en daar uh, vind je die nog wel. Maar hier zijn ze onder water gezet, lijkt het we zijn wel. Echt, het water wordt hier kunstmatig hoog gehouden ja. om uh, ja, de guruto's uh, goede kansen te geven. Ja. Je ziet daar hele grote groepen. Zo'n ietsje verder kunnen we hier nog achter die struiken. Als er hier een telescoop neerzet, kun je het allemaal zien. Sierlijke oh, beesten, Prachtig, hè? Lange poten, lange snavel. En dan weet je dat, dat rood-bruin dat ze kleuren in het voorjaar. Mannetjes zijn wat, uh, wat donkerder, wat opgewondener van kleur lijkt het dan de vrouwtjes. Uh -huh. Die zijn wat bleker. Het schijnt ook... Uh, uh, dat misschien... Bleker? Ja, bleker. Ja. De afgelopen twintig jaar, <lacht> las ik in onderzoek... lijkt de grut gemiddeld wat bleker te zijn geworden. Dus misschien <lacht> voelde die al nattigheid, geit, voelde die het al aankomen. Ja. Uh, ze zijn nu nog in groepjes... Maar straks gaan ze dus twee aan twee hun broedgebieden opzoeken. Mm -hmm. Ja, en dan krijg je die gruttelbaltse. En dat is zo geweldig mooi. Dan maken ze hele grote cirkels. Zo bijna een kilometer doorsneden. En dan gaan ze zo'n beetje zo, zo vreemd vliegen. Alsof ze vleugellam zijn op hun kant. En dan hoor je... het gaat eindeloos door. En dan moet je vooral blijven kijken. Want na, na drie of vier minuten... dan uh, is die, die cirkel afgelopen. En dan vallen ze als een speer naar beneden. Dan weet je niet wat je ziet. Het lijkt wel slecht valk. Zo hard gaan ze naar beneden. Hé, hey, we gaan nog even wat dichterbij kijken. Ja, prima. Echt een zompig weiland, hè Gerrit? Ja, we hebben hier een storm gehad van de winter met echt extreem hoog water. Hoewel het al meer dan een maand geleden is, profiteren we er nu nog van. En het is ja. ook altijd een gevecht hier, want waar we nu lopen is van Staatsbos, Maar hier zit ook nog wat boerenland tussen. Die zitten altijd met elkaar een spelletje te spelen van uh, hier zitten klepduikers... Die moeten eigenlijk het water vasthouden voor de gutto's. Maar die boeren die gaan dan stiekem s'nachts die klepduikers openzetten... dat het water weer snel wegloopt. Echt waar? Ja, dat, is, dat hoort natuurlijk bij Nederland. Het is al een eeuwenoude strijd om het water. dat hoort een beetje bij dit gebied. Uh, Nico die gebruikt zijn vogelkijker nu als pijlstok. Hè? Baggerig, hè? Moeten we hier overheen springen? Hier komt nu wel heel dichtbij, Nico. Kijk. Ja? Let op, hè. Oh, ja. Kijk, die. Kijk, dus hoe dicht bij zo lang. Prachtig, zeg. Wat een show. Geweldig. Ja, ja ik geniet daarvan. Ik ja, dat is mooi. duidelijk niet dan. <laughs> dat is echt geweldig. Ja. Zo, telescoop er even opzetten. Kijk, mooi hè dat wit. Zo in het zonlicht. Ja. Even het al een beetje op zijn heup. Doe een andere roep alweer. Kijk, er valt er weer eentje uit de lucht. Zo boh, dwarrelt naar beneden, snel hoogte te verliezen. Is het ja. even vormen? Ze eten vooral wormen. Ja, wormen is het belangrijkste voedsel. Uh -huh. En dat betekent dus dat maakt ook duidelijk dat uh, ja, de aftocht van de grutto in, in Nederland... te maken heeft met het feit dat de waterstand overal is naar beneden gegaan. Hè? Maar voor gruttos is dat venest. Want dan wordt die bovenkant, uh, het wordt bijna beton... het wordt zo hard dat het droogt op. Dan kom je niet meer in met je snavel. En op die manier zijn er dus... Uh, ja, van, van de 100.000 paar of nog meer grutto's uh, hebben we nu minder dan de helft over. Dus ze gaat uh, in hoog tempo achteruit. 40.000, ja. 50 50.000 of zo. Ja, zoiets. Ja. Maar dat zijn nu alweer minder. elk jaar. Hij vergrijst. Hè. Het probleem is, je kunt niet zien aan, aan de grutto hoe oud hij is. We vermoeden dat die grutto's stand dus gemiddeld vrij oud is. Waardoor je straks in een relatief korte tijd... tot je verbazing nog veel meer grutto's heel snel kwijtraakt. Want veel jongeren overleven het niet. Nee, we weten uit onderzoek vooral van de Universiteit van Groningen... dat de, de oude grutto's die op trek gaan... Ja, die komen ongeveer uh, 85, 90 procent, komt terug. Maar dat moet dus aangevuld worden met jonge vogels. En dat lukt de Gutto eigenlijk al wel twintig jaar niet meer in Nederland. Dus die jongen die hebben gewoon uh, een aantal eisen om, uh, om op te groeien. Ze leven van insecten, dat is best wel bijzonder. Want die Gutto volwassen heeft een enorme snavel, die eet dus wormen. Maar die jonge guttertjes, als ze uit het ei komen, hebben ze zo'n snaveltje. Twee, <laughs> drie centimeter. Dat is nog geen gereedschap om wormen uit de grond te krijgen. Dus ze, ze groeien op, insecten pikken, duizenden per dag... Ja, waar zitten insecten? Op bloemen. Nou, kijk maar eens rond in het Nederlands landbouwgebied. Uh, ja, ik denk uh, drie kwart van de graslanden zijn uniform, ja. groen, zonder bloemen. Hele productieve grassen voor, uh, voor koeien en boeren. Maar de bloemen zijn grotendeels verdwenen en daarmee dus het, het, het voedsel voor de jonge kuikens. En daarom proberen wij dus met boeren afspraken te maken. Dat ze rekening houden met die opgroeiende grutto -kuikens. En dat is een best een lastig verhaal. Ja, want het vervelende is, de meeste grutto's die zitten juist op dat boerenland, hè? Ja, dat is ook zo. En dat is natuurlijk ook een beetje het probleem. Van, we hebben in Nederland veel natuur beschermd, maar die grutto zit van 90% buiten de natuurgebieden, bij de boeren. Ja. En daar is dus heel weinig voor geregeld en het ziet er niet naar uit dat de nieuwe natuurwet van Henk Bleker verbeteringen gaat bieden. De nieuwe natuurwet van staatssecretaris Bleker beschermt de grutto onvoldoende. Omdat de grutto dan alleen actief wordt beschermd in Natura 2000 gebieden. De door Europa aangewezen stukken natuur. Maar een groot gedeelte van de grutto-populatie in Nederland broedt in het boerenland. Waar deze bescherming meestal afwezig is. Om de scherpe neerwaartse trend te keren... is de enige oplossing dat Bleker ook actieve bescherming van de gutto realiseert op het platteland. Ja, en van die actieve bescherming, daar komt dus helemaal niks terecht. En ik begrijp het niet, Bleker heeft altijd uh, geroepen... boeren zijn hele goede natuurbeheerders, hè, daar kunnen we echt goed de natuur mee, mee gaan beschermen. En een poosje geleden zei hij nog, het gaat goed met de grutto. Nou, hij zal intussen ook wel weten dat de grutto stand meer dan gehalveerd is. Nou, dat betekent dus dat, ja, van Bleker had kunnen verwachten... dat hij in de nieuwe natuurwet in ieder geval iets had opgenomen... in de sfeer van dat een aantal, op zoveel procent van het Nederlandse boerenland... bloemrijke randen verplicht zou worden. Of dat daar in ieder geval gestimuleerd zou worden. Dat daar iets aan zou gebeuren. Want even voor de duidelijkheid, dat is ook niet in deze natuurwet opgenomen. Nee, maar wat wel opgenomen is in de bestaande samenwerking tussen de boeren... is dat er... Uh, zeg maar, al grote stukken van Nederland zijn... waar boeren en natuurbescherming samenwerken. Maar die samenwerking die wordt uit elkaar gespeeld door Bleken, Bleke, die loopt met zijn telefoonnummer. Uh, geeft hij aan boeren, zegt hij... als er last heeft van de milieujongens, moet je maar bellen. En hij neemt ook geen enkele stimulans... om zeg maar, boeren en natuurbeschermers samen... dit verder te laten ontwikkelen. Integendeel, het geld wat hij daarvoor beschikbaar heeft... dat wil hij in de toekomst uh, ja, laten verdwijnen. En dan moet er wat geld van Brussel komen. Dat is veel en veel te weinig om dat te doen. Dus alle kansen die er zijn om te laten zien dat hij echt vindt dat boeren en natuurbeschermers samen voor de grutto kunnen zorgen. Daarvan heeft hij nog niet één benut, Integendeel, Helemaal niets merken we daarvan. Het gaat alleen maar achteruit. Ja, want met alleen die natuurgebieden red je het niet dus? Ah, nee, absoluut niet. Helemaal niet. Als het om de grutto gaat, je, dan hou je een paar procent van de grutto over. Kijk, ik krijg bijval van de grutto's. Hoeveel jonge overleven er uiteindelijk? Nou, de biologen hebben uitgerekend dat gemiddeld per gezin per jaar 0,6 jong. Dat klinkt een oh. beetje raar, maar gemiddeld. Ja. En uh, nou ja, dat wordt al jaren niet gehaald. Het Nauwelijks één dus. Ja, en het is, op het moment is het iets van 0,2. Dus het, oh. en, ja, dat is gewoon absoluut te weinig. Dus uh, ja, dat is de grote uitdaging. En, en wat ook wel leuk is, toen we uh, met het hele gutto dossier begonnen... waren natuurlijk krachten die zeiden... ja, ga maar eens, zorg maar eens dat die Fransen geen gutters meer schieten. Nou, dat is nu geregeld. De jacht is dicht. En de soort blijft achteruit gaan. Dus met andere woorden van, we mogen niemand meer de schuld geven. Het probleem zit in ons eigen land. En als we die gutter willen behouden, moeten we het in eigen land oplossen. Dus, Laten we uh... ons dat aantrekken. Hè? Ja, ja, ja, ja. Ik, uh, ik zit erop te wachten. MUZIEK ja. Een klein stukje hoorde u uit het harp-arrangement -harp van het lied Toeteleweki, le gespeeld door Andrew Lawrence King op de barokharp. harp. En Henny Radstark maakt net een goede grap op Twitter, zie ik. Onze verbinding viel net namelijk eventjes weg. En hij zegt, verbinding vroege vogels viel even weg. Moet toch nader getest worden, die stroom uit urine? Er wordt aan gewerkt. En die kan zijn bijdrage leveren. Uh, drie weken geleden hadden we telefonisch contact... met campagneleider Tom Grijzen van Greenpeace... aan boord van de Arctic Sunrise voor de Afrikaanse kust. En nu zit hij hier in het capitool. Goedemorgen, Tom. Goedemorgen. Um, al bijna een maand voor het Greenpeace-harde actie... tegen de extreme overbevissing in de zee bij Mauritanië. Jullie protesteren tegen de Europese supertrawlers die daar op dit moment heel veel vis per dag binnenhalen. Er eh, worden ook wel varende visfabrieken genoemd. Um, bes beschrijf eens heel even dat gebied waar jij... Nou, hoe lang heb je daar gezeten? Uh, een, een kleine maand, oh, ongeveer. Ja? Ja? Ja, het is uh, voor de kust van... Uh, we zijn begonnen in de kustwateren van Senegal. En vervolgens zijn we doorgegaan naar uh, de EEZ... de Exclusieve Economische Zone van Mauritanië. En dat valt onder het Europese Visserijakkoord. Dus dat is de, ja, de westkust van Afrika, Atlantische Oceaan... Uh, een gebied waar niet alleen heel veel vis voorkomt, maar wat ook een soort van onderwater Wild Park. Hè, safari park is. Het is een Krugerpark, maar dan uh, onder water. En wat gaat er mis? Wat er misgaat, is dat de meeste visbestanden uh, volledig of overbevist worden in die wateren. En het probleem is dat, uh, dat Europa daar uh, de visrechten koopt, dus met ons belastinggeld. Uh, en de Europese trawlers, inderdaad de visfabrieken... de bedrijven noemen het zelf ook visfabrieken... want de vis wordt aan boord ge, zeg maar, verwerkt. Die halen daar enorme hoeveelheden vis weg. En dat is niet verantwoord omdat het niet goed gaat met die, met die visbestanden. Ja. Jij hebt daar dus een maand gezeten op die boot. Je bent afgelost door uh, Pavel Klinkhamer. To of zat hij daar toen ook al? Nee, ik uh, ben afgelost ja, inderdaad. Ja, want uh, je bent afgelost op Pavel. En die uh, hebben wij als het goed is nu aan de telefoon om eens even te kijken hoe ja, Goedemorgen. het dit moment is. Goedemorgen. Kun je voor ons uit het, uit het bedrijfspoortje kijken, Pavel? En beschrijven ja, wat zeker. je ziet? Nou, ik zie heel veel water. Uh, we zitten nu een beetje ja, bij de grens tussen Senegal en Mauritanië, bij de Senegal-rivier. En omdat het echt een beetje een rijk gebied is, uh, ook bij zo'n rivier,monding, zie je ook hier vrij veel pelikanen. Ja. En je ziet op de achtergrond ook weer wat het is wel schepen, want het is ook echt een gebied waar je... Ja, Waar je ook kijkt, uit welk bedrijfspoor je ook kijkt, dat je toch altijd wel een paar vissers, in het vizier hebt. Oké, okay, dus je kan, je kan ze niet ontwijken mocht je, mocht je dat überhaupt willen? Ja, dat is, dat is inderdaad een van de problemen. Er zit hier zoveel, dat je echt moet slalen om, uh, rondom die vissersschepen. Ja. Uh, en, en, ja, dat, dat hebben we dus ook eigenlijk afgelopen week aangetoond met een van onze acties. Do, door in één dag zoveel mogelijk uh, de vissersschepen te benaderen en daar dus een, een likverf op te geven. En uh, ja, echt in een dag tijd hadden we eigenlijk met gemak zeven schepen benaderd. Zeven, maar zegt, wat, zeven wat bedoel schepen... je precies met een likverf erop te geven? Nou, we, hebben dus eigenlijk, we hebben een visgraad op de schepen geschilderd en het woord plunder. Mm -hmm. Om aan te geven dat er zo vreselijk veel van dit soort enorme schepen in het gebied uh, vissen. Ja, dat je dan eigenlijk niet meer van duurzame visserij kunt spreken. Nee. En Om aan te geven dat er veel te veel visserschepen zijn voor de hoeveelheid vis die er nog in de zee rondzwemt. En hoe wordt er gereageerd door die mensen die op zo'n boot zitten? Nou ja, de reacties gaan voornamelijk via internet. Dat vind ik alweer het grappige van de moderne techniek. Word je, uit, word je online uitgescholden of zo? Ja, ja, ja. Het zijn, zijn, zijn er redelijk verhitte discussies. En eigenlijk als het gebeurt kijken ze alleen maar. Sommige schepen zetten de brandslang op ons. Ja. Uh, maar op internet krijg ik inderdaad nog wel wat scheldkonden uh, ja, te horen. En wat me dan eigenlijk het meest daarin verbaast is dat mensen het steeds hebben over van goh, kijk, uh, val ons niet lastig, want uh, wij moeten ook uh, brood op de plank. Brood verdienen, ja. En, ja, maar juist om. Kijk, wat, het, het fascinerende daarvan, of het, het, het schokkende daarvan, vind ik eigenlijk dat het, het zijn schepen, waar werken misschien 40, 50 mensen op één zo'n schip. En ze vissen de vis weg, waar uh, 50 vissersbootjes uh, één jaar lang uh, van kunnen, kunnen vissen. En dat vissen zij in één dag weg. Dus, de verhouding tussen wat die Europeanen kunnen vissen en die dat is dus helemaal, uh, helemaal, helemaal weg. Ja, dus zij hebben het over brood op de plank, terwijl jullie zeggen broodroof. Ja, precies, precies. En heeft het nut, die acties, want, want je, nou, je, je, je zegt het van we geven ze een likverf hier en, hier en daar. Haalt het wat uit, behalve dan de PR die je ermee uh, genereert? Nou, waar echt iets moet gebeuren, zeg maar, dat is natuurlijk niet hier op zee, uh, maar is echt in Europa. Hè? En op dit moment wordt het Europese visserijbeleid hervormd. En wat dan belangrijk is, is dat de ministers, de Europese ministers, en morgen en overmorgen zitten ze ook weer bij elkaar in Brussel, de beslissing gaan nemen van we moeten minder vissersschepen hebben. Er is becijferd dat er twee tot drie keer zoveel vissersschepen op zee rondvaren, Europese schepen, dan uh, dat er vis is, dan dat ze vis zouden kunnen vangen. En dan moeten dus echt drastisch wat, uh, wat schepen uh, uit de vaart worden genomen. Ja. En, en, en, maar dan heb je het specifiek over die bewustwording, over. hè? Maar, maar da, daadwerkelijk daar te plekken, heeft dat ook nut? Zit je ze ook echt uh, fysiek in de weg? Uh, ja, we hebben van, van de week ook uh, ge, bij Inschip Dirk Diederik uh, voor gezorgd dat ze even moesten stoppen met vissen. Doordat we een hele grote boei vastmaakten aan het net en doordat dan... Ja, dat, dat ze dan niet meer goed kunnen vissen, moeten ze het eerst het net weer uit het water halen, de boeien ervan afhalen, voordat ze het net weer terug in het water ja. kunnen gooien. En zo zie je dat het vissen ook wel weer een tijdje belemmerd is. Een tijdje belemmerd wordt. En wat ja, ga je, we hebben wat... het over één van de vele schepen. Ja, en wat ga je vandaag doen, Pavel? Uh, vandaag uh, ja, gaan we wat meer richting Dakar. Uh, er gaan wat mensen van, uh, van boord af en er komen ook wat mensen aan boord. En, uh, ja, dus, en het is een beetje een rustdag. Een we beetje we de, wisseling, de wisseling van de wacht vandaag. De, de wisseling van de wacht. En we kijken ook wel wat er voor uh, schepen hier nog allemaal zijn. De vissersschepen die we tegenkomen. Nou, dan kijken we of dat vissen zijn. Kijken we of er bijvangst is bijvoorbeeld. Ja. Uh, wat voor landen ze zijn. Of en hun dan hun kunnen, kunnen ze eventueel hebben. een likverf of een boei uh, verwachten. Precies. Ja. Hé, hey, dankjewel. Van, uh, de situatie. Ja. En succes nog met de actie. Ja, dankjewel. Tom Gijzen, er wordt voortdurend gesproken over overbevissing. Die trollers halen in een dag weg wat de lokale vissers daar... 50 vissersbootjes in een ja. jaar vissen. Uh, hoe, hoe wordt die overbevissing aangetoond? Hoe, hoe merk je dat? Uh, die, die overbevissing wordt uh, aangetoond door wetenschappelijk onderzoek. En dat is uh, nogal schamel in West-Afrika. Maar we weten in ieder geval op basis van de cijfers van de FAO... dat bijvoorbeeld de visbestanden waar de... Pallagic Freezer Association op de PFA. Dat is dus een grote, grote vloot van Nederlandse, Nederlandse schepen. Ja, dat zijn reuzen die horen bij de grootste ter wereld, he? die ja. schepen? Ja. ja. Dat zijn en fabrieken dat... waar gevangen wordt, gevroren, bevroren, ja. pakketten van gemaakt. Ja, rond ja. 140 meter lang. Dat zijn dus ook de schepen waar Pavel Plunder op heeft, uh, heeft geschreven. Mm -hmm. Um, en als je kijkt naar welke vissen, zij, uh, vissen dan is dat uh, bijvoorbeeld de uh, sardine, sardinella en de horsmakreel. Uh, de sardine die is in het noordelijk deel van de West-Afrikaanse kust uh, uh, volledig bevist. In het zuidelijk deel uh, gemiddeld bevist. Maar met name als je kijkt naar de horsmakreel en de sardinella's... die zijn alle twee overbevist volgens de FAO. Ja. En ook als je naar alle andere bestanden kijkt, gaat het daar slecht mee. In de vangsten, uh, je, je kunt ook zeg maar, de, de totale hoeveelheid vangst... Um, is, is daar tot, tot 1990 toegenomen. En langzaam, sinds die tijd, neemt het weer af. Er dus wordt meer inspanning geleverd... maar het is moeilijker om dezelfde hoeveelheid vis weer uit die zee te halen. Dat merken de grote ne Nederlandse vissers en de lokale bevolking. Wat, wat merkt u ja, daarvan? die lokale bevolking... en dan heb je het over uh, ja, de kustgemeenschappen van West-Afrika... Mauritanië, Senegal. En daarin zie je dat de vissers jaar in jaar uit... steeds minder vis in hun net krijgen... En dat is. In Nederland zou dat erg zijn, maar dat is in West-Afrika uh, essentieel en ontzettend erg. En dat is een beetje raar om ontzettend erg te zeggen, maar. Kijk, het komt erop neer dat die, die landen zijn natuurlijk ontzettend arm. En. Um, er is geen alternatief voor die lokale visserij. Het zijn ambachtelijke vissers die met hun piroks, dat zijn open kanos van een meter of tien lang, de zee opgaan en die ja, proberen zo hun dagelijkse moeten, kost binnen te halen. En ze moeten verder en, en verder, en verder is, de zee op. Ja. Be, be, Vroeger ja. gingen ze een dag en nu moeten ze weken. Ja, we hebben bijvoorbeeld uh, met, de, met de voorzitter, een president van de ambachtelijke vissers in Mauritanië gesproken en die zei: ja, jaren geleden konden we in twaalf uur vangen, waar we nu vijftien dagen over doen. Ja. Nou, zitten de Nederlanders daar? Uh, legaal, toch? Ja, klopt. We, we mogen daar uh, uh, vissen. Ja. In principe ligt het ook niet aan de vissers, maar ligt het aan uh, hoe wij uh, de dingen afspreken. Het ligt aan de, de politiek, het ligt aan het Europese visserijbeleid. En dit gaat om een legale misstand. Dus in principe... Het is bizar, want er gaat toch miljoenen toch in gestoken in het verduurzamen van die visserij? Ik snap daar helemaal niks van. Ja, nou, dat Europese visserijbeleid is er altijd al op gericht geweest... om uiteindelijk een duurzaam visserijsysteem te hebben, een managementsysteem. Het is alleen nog nooit gelukt. nee. En uh, nou ja, die hervorming, dat is dan eens in de tien jaar en dat speelt nu. Dus we hebben de kans om het nu te veranderen. Alleen, uh, ja, de, de praktijk is, uh, is nogal... Uh, is weerbarstig. Weer weer ja, ja, morgen... je, je zit altijd op te boksen tegen korte termijn economische belangen. Ja, die enorm zijn. Ja. Ja. Nu, nu komen morgen de Europese visserijministers bij elkaar. Uh, wat verwacht je daarvan? Nou, het is een, een kleine tussenstap. En dus, ik geloof er staan zoveel dingen op de agenda dat er waarschijnlijk niet ergens heel erg goed over wordt nagedacht. Um, maar in principe wordt er gesproken over bijvoorbeeld het financiële stelsel. Dus over die uh, subsidiestromen. Ja. Dat is natuurlijk wel opmerkelijk, hè? Dat wij uh, als, als Nederlanders meebetalen aan de visrechten voor die vistrollers die dan in de West-Afrikaanse water gaan, uh, gaan vissen. Afgelopen zes jaar bijvoorbeeld hebben we 142 miljoen euro betaald... voor de visrechten, alleen voor de schepen van de PFA. 90% daarvan is betaald door ons, door de, door de Europese belastingbetalers. Ja, en de belastingbetaler betaalt dus mee... aan het, het vernietigen daarvan, de, de handel in de visserij zelf. Ja. En, uh, en het uitroeien van een aantal soorten. Ja, ja. En je zou... Kijk, het, we vissen daar al heel erg lang. Um, op zich is het helemaal niet erg als er een paar van die schepen daar in die wateren vissen. Maar het moet natuurlijk wel op een duurzaam niveau gebeuren. Uh, dus uh, wat wij willen is niet dat Europa zich niet meer gaat bemoeien... met, uh, met, met de West-Afrikaanse visserij. Dat ze zich daar helemaal uit terugtrekken. Want dan wordt de situatie waarschijnlijk alleen maar erger... omdat je dan Aziatisch, uh, bijvoorbeeld Chinese China, bedrijven krijgt. Ja. Dat zie je nu ook al. Ja. He, die komen daar en uh, proberen ook... Uh, daar hun slaatje te slaan en die houden nog veel minder rekening ja, met. Ja, de Chinezen en de Russen ook. Ja, dan zijn we nog hè? verder ja. van huis. Ja. Absoluut. Want die vullen natuurlijk dat gat als wij een paar schepen terugtrekken. Ja, precies. Dus, dat, dus het moet ook niet alleen van Europa komen. Wat Europa kan doen is het goede voorbeeld geven. Ja. En ook uh, druk uitoefenen op hun internationale relaties... om ervoor te zorgen dat anderen dan vervolgens niet uh, alsnog daar de boel kapot maken. Ja, zullen die vissers zeggen, moeten wij weer het braafste jongetje van de klas zijn? Nou ja, braafste jongetje van de klas. Kijk, je kunt het ook zo zien. Um, uh, als ik 140 kilometer per uur te hard rij... Uh, en ik word aangehouden en ik krijg een boete... dan kan ik wel tegen oma agent zeggen van... ja, maar die man, daar ginds die, uh, die reed wel 180. Maar dan gaat hij echt niet tegen mij zeggen... ja, sorry. Uh, nee. Of uh, ja, je hebt gelijk, weet ja, je wat. Ja. We verscheuren die zitten. boete. Ja. Ja. Um, is, uh, je eigen handen Daar kun je niet afmeten aan dat die nee. anderen zich nog slechter gedragen. Ja, dus Europa moet ingrijpen. Ja. Ja. Um, je hebt er een maand gezeten, heel kort. Uh, ga, je, ga je nog... Ga je... Nee, dat was lang genoeg, maar ik bedoelde een korte antwoord. Ga je nog terug? Um, ik hoop het wel, maar uh, ja, dat moet de toekomst uitwijzen. Geen idee. Nee, okay. Goed, wij spraken met Tom Grijze, campagneleider Oceanen van Greenpeace. Heel hartelijk bedankt en veel succes. We blijven het volgen. Eerder in deze uitzendingen zouden wij uh, Sjoerd van de Wouw laten horen van Wakker Dier over uh, ja, dat, die gekke actie van de C1000 supermarkt met dat biologische vlees. We hebben uh, zijn quote alsnog gevonden, dus bij deze. Ja, biologische schouderkarbonade voor een uh, goedkoper dan kattenvoer bij C1000 uh, deze week. Dat is een vergissing. C1000 trakteert dierenvrienden per ongeluk. Uh, als je de papieren papierenfolder bekijkt, dan gaat het om uh, industrievlees. Maar het leuke is, als zij een aanbieding maken waarin ze per vergissing zeggen dat het om biologisch vlees gaat... dan heb je daar als consument wel recht op. Ja, je zegt er zelf al een vergissing, want C1000 is eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo best als het gaat om uh, dierenwelzijn. Nee, uh, C1000 is natuurlijk de grootste vleestunte van Nederland. En normaal betalen dieren daarvoor de prijs, uh, doordat het echt uit de verdomme hoekjes van de bio-industrie komt... Of je betaalt als consument de prijs. Als je biologisch vlees koopt betaal je het heel duur. Maar nu betaalt C1000 onbedoeld de prijs. Foutje, maar bedankt. Foutje, bedankt. dus Sjoerd van der Waal van Wakker Dier. Op onze website staan een aantal filmpjes van de acties die Greenpeace nu voert in Afrika. Kijk op vroegevogels.vara.nl om dat allemaal mee te beleven. Actiebeelden en over uh, actie gesproken. De radio-uitzending van Vroegevogels is nu bijna afgelopen. Maar niet vergeten, komende dinsdag. Vroegevogels TV, tien voor half acht op Nederland 2. Met daarin onder andere de bijzondere actie die wij gaan voeren wilde beesten zoals uilen en uh, laat zelfs een ooievaar worden op marktplaats verhandeld. Alsof het uh, tweedehands eettafels en stoelen zijn. Schande actie. Schande actie, dat moet stoppen vinden wij. Kijk dinsdag naar Vroege Vogels TV om te zien wat wij ertegen doen. En met name ook wat u zelf kunt doen. Ja, doet u allemaal mee. En ook op de website Wat Ruist. De leukste filmpjes die u zelf maakt in de natuur. Stuur uw eigen beelden op. Wij zetten ze op de site en maken een selectie voor Vroege Vogels TV. De leukste inzending wordt beloond met een speciale... Speciaal voegen vogels krukje. Zometeen de collega's van de VPRO met OVT. Wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Sport op Radio 1. Vanmiddag om twee uur de Eredivisie, ADO, Ajax. Komt doorkoppen en de penalty denk ik. Utrecht, Groningen. Van nu is we met een schot uit de tweede lijn. 20 Feyenoord. Het is 1-0 voor FC Twente. VSV, Heerenveen. Ja! De telefoon en En om half vijf, AZ, nacht. Wel in de 60 meter, gebied is er geen of wel, de spel. de vlag ging niet omhoog. En ook zwemmen in Amsterdam en hockey. LOS langs de lijn, vanmiddag van 2 tot 6. Radio 1, het nieuws van alle kanten.